4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Koninnennacht is in de grote steden zonder grote incidenten verlopen. Wel was het overal erg druk. De feestgangers gaan nu langzaamaan naar huis. Op de Dam hebben zich de eerste mensen verzameld. die in een oranje outfit in de ochtend verzekerd willen zijn van goed zicht op het paleis. Amsterdam heeft tot in de late uurtjes gewerkt aan de voorbereidingen. Zo zijn er hekken geplaatst op de dam, zijn de laatste fietsen weggehaald... en wordt nu de hoofdingang van het Centraal Station afgesloten. Er zijn ruim veertig mensen opgepakt in Amsterdam... bijvoorbeeld omdat ze in een dronken bui problemen veroorzaakten. Ook de vrijmarkt in Utrecht was drukker dan anders... net als de traditionele Koninginnennacht in Den Haag. Daar werd de grote markt tijdelijk afgesloten omdat er niemand meer bij kon. Pieter van Vollenhoven veert vandaag zijn 74ste verjaardag. Het is de laatste keer dat zijn verjaardag samenvalt met Koninginnedag. De man van prinses Margriet heeft bijna zijn hele leven Koninginnedag gevierd op zijn verjaardag. Van Vollenhoven werd geboren in 1939 en sinds 1949 valt Koninginnedag op 30 april. Pieter van Vollenhoven en prinses Margriet gaan ook na het aftreden van koningin Beatrix door met hun werkzaamheden. Amerikaanse basketballer Jason Collins heeft veel steunbetuigingen gekregen nadat hij bekend maakte homo te zijn. Collins is de eerste actieve sporter in een grote Amerikaanse teamsport die uit de kast komt. President Obama heeft hem gebeld. Hij is onder de indruk van zijn moed. Oud-president Clinton noemt de coming-out van de basketballer een belangrijk moment voor de profsport en de homo-gemeenschap. Collins kwam uit de kast omdat het hem veel moeite kostte om te liegen over zijn geaardheid. Het weer het is koud met minima tussen 0 en 4 graden, aan de grond ligt de vorst. Af overdag blijft het overal droog met in het noorden veel zon en in het zuiden wat meer bewolking. Het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. 30 april 2013. De troonwisseling. Live vanuit Amsterdam. De Bora, Blekkenhorst en Klaas van Kruisten. Nog altijd goede nacht over zes uur. Jawel, dan geeft koningin Beatrix het stokje over aan Willem-Alexander. En tot dan wordt er natuurlijk nog volop gefeest in verschillende steden. Daar hebben we ook verslaggevers in Den Haag en Utrecht onder andere. Maar ook op de Dam en Amsterdam. Daar liggen de eerste die-hard koningsfans uh, uh, uh, al klaar. Ja, we hebben ook live muziek van Emiel Landman. Heeft u nog tips voor onze nieuwe koning? Of heeft u mooie herinneringen aan koningin Beatrix? We willen het graag weten. Uh, bel dan met het uh, gratis telefoonnummer 0800-1121. Dus 0800-1121. Mooie anekdotes, mooie herinneringen. We willen ze graag op. Ja, en het is lekker druk in Amsterdam, hoor, vannacht. En al die feestende mensen, die moeten natuurlijk ook vervoerd worden... als ze niet gaan lopen. Annette Schut, die neemt de fietstaxi. Je kan je natuurlijk in Amsterdam op de fiets... Vervoeren, maar je kan je ook laten vervoeren op de fiets. Jij doet dat ook. Je hebt een zogenaamde fietstaxi. Hoe ja, gaat het vannacht? Nou, je zou zeggen goed, maar het valt uh, reuze mee. Uh, het is lekker weer en mensen lopen graag uh, zelf. En, uh, het feest is nog in volle gang. Dus er uh, kan het van alles gebeuren. Maar je hebt wel een mooie oranje ballon. Ja, ja, ja je moet een beetje met uh, de meute mee te gaan. Wacht even. Ja, er gebeurt even wat om ons heen. Een meneer in een rolstoel die wordt aangesproken door, uh, door jongeren. Wat gebeurde er nou precies? Zag jij het? Ja, hij werd redelijk uh, gekleineerd. Uh, Ze probeerden het goed, maar uiteindelijk werd het een beetje agressief. Heb je meer van dit soort dingen gezien vannacht? Constant. Echt waar? Ja, nou, kijk, je ziet 70% mooie dingen om je heen. En 30% rotzooi. Maar dat is overal en altijd, elke dag. Kan je, kan je nog een voorbeeld geven? Nee, nou, ik bedoel, alles spreekt voor zich kijk om je heen. Het is Koninginnedag Amsterdam 2013. En uh, ja, alles kan, denken de mensen. Maar er zijn wel regels, alleen, uh, ja... Nou, niet iedereen uh, houdt zich eraan. Nou weet ik dat dronken lappen niet in gewone taxi's mogen. Mogen uh -huh. ze wel bij jou? Nou ja, je kijkt ze gewoon aan. En dan uh, overweeg je of het uh, verstandig is of niet. En uh, ja, ik bedoel, ik wil in principe niemand weigeren. Maar... Ik bedoel, als je nou, dat is het hè, als je nou per ongeluk moet spugen... in jou kan je gewoon hup... En in die taxi zit het op de bank. Ja, dat is waar. Dat, is waar. dat zijn de voordelen van een uh, cabriootje. En wat denk je de rest van de nacht? Gaat het nog wat worden? Ja, ik denk het wel, want de mensen willen uiteindelijk toch uh, gaan slapen. Ze, ze zijn de stad in uh, gekropen en uh, uiteindelijk willen ze er ook weer weg. Dus uh, nog eventjes volhouden en morgen ook uh, werken. En dan uh, woensdag lekker slapen de hele dag. Ja... De die moet echt nog even voorhouden inderdaad. En als we uit het raam kijken, dan zien we ze af en toe nog wel een beetje voorbij komen. Hoor. Ja, op, op, op hun gemakkie. Ja, Verslag even daar van de is al de hele nacht in Den Haag. De grote feesten zijn voorbij en ja, nu ga je natuurlijk op zoek naar voedsel, of niet, Daan? Ja, ik begon toch wel horen te krijgen. En toen dacht ik aan het aloude spreekwoord, waar rook is, is worst... En ja, dan kom ik bij de rookworstkramen hier in Den Haag. En ja, ik moet zeggen, het loopt nog aardig door. Er komen af en toe nog mensen langs om eventjes een rookworst te eten. Ja, dus het is, het is fantastisch hier. Ik sta hier bij ja, de rookworstkoningin van Den Haag, zo kan je haar wel noemen. Zij verkoopt hier de rookworsten. Ja, hoeveel rookworsten heb je al verkocht vanavond? Ja, dat kan ik nu niet zeggen. Want ik sta niet de hele, de hele avond, maar wel een stuk of honderd, zo ongeveer. En dan allemaal met of zonder mosterd? Ja. ja. En tot hoe laat sta je hier nog? Nou, ik sta er zelf tot half tien. Dan komt de, de volgende ploeg. Maar uh, officieel zijn wij tot 11 uur uh, open, morgenavond open. Nou, ik hoorde net uh, op Radio 1 de, ja, de, de, de, de patatkraam in Utrecht. Nou, hier de rookworst in, uh, in Den Haag. Ja, wat kunnen we hier allemaal krijgen? Uh, hotdog, uh, rookworst, uh, saucijsbroodjes, uh, kaasbroodjes, fikandelbroodjes, frisdrank, um, sapjes, Ja, noem maar op. Nou, ik hoop dat jullie in de studio heel erg honger krijgen, ik namelijk wel. Uh, mag ik een rookworst voor jou? Ja, het blijft heel lang schilderen. <laughs> ja. ja, ze is druk bezig. Ze gaat een uh, heerlijke rookworst voor me pakken. Dan ga ik even naar, naar haar collega, de, ja, de rookworstsnijder. Ja, het ziet er heel lekker uit. Ja, ik denk dat we toch maar de laatste treinen weer naar Den Haag moeten nemen allemaal, want het is toch wel echt lekker. En ja, ik wil de patat niet uh, tekort doen, maar ja, zo'n rookworst dat gaat er wel in. Dus uh, ik ga er lekker van genieten. Ja. En nou, dan hoop uh, ik wens je... dat ik jullie niet te hongerig heb gemaakt. Nou, oh. ik denk uh, ons en uh, een groot ja. gedeelte van Nederland... Je vind uh, het een beetje te knorren, hoor. Ja. Het maag hier. Het hele assortiment van de kraam heb je voorbij laten komen. Wat wil je, hè? Ja. Zeven ja. minuten over vier is het. Uh, u luistert naar Radio 1 de hele nacht. En natuurlijk ook de hele dag doen we live verslag van de wow. gebeurtenissen... hier op de Dam in Amsterdam. Op de achtergrond uh, wordt al gesoundcheckt. Zometeen ja. live muziek in de studio. Maar eerst gaan we naar Washington. Een uh, heel ver uitstapje even. Ja. Ja. Uh, Paulien Roekens, facilitair medewerker aan de ambassade daar. Hallo. Hallo, goeie ja. avond hier ja, nog. Ja, bij jou nog goeie avond inderdaad. Uh, een paar uur, dan begint het feest ook bij jullie. Is het een hoogtepunt op de ambassade? Ja, absoluut. Het is natuurlijk echt voor ons een historische hoogtepunt. Ook al zijn we zo ver weg en dat gaat zeker gevierd worden. Ja, en, en hoe gaat dat gevierd worden? Nou, we hebben twee uh, recepties. Allereerst hebben we een receptie waar het Nederlandse bedrijfsleven uh, komt. En zowel onze Amerikaanse uh, zakenpartners, wat natuurlijk zorgt voor een fantastische uh, combinatie voor het netwerk. En daarnaast hebben we een uh, event voor de Nederlanders in de omgeving om hen ook uh, te laten meeproeven van de sfeer. Ja, en, en, en meeproeven ook van uh, Hollandse lekkernijen. Van Hollandse lekkernij. We hebben onder andere bitterballen, haring, paling, dus uh, lekkere kaas. Dus dat komt helemaal goed. Nou ja, de, de honger begint nu toch echt wel een beetje goed te komen. Eerst hadden we de, de, in Den Haag de rookworsten, nu bij jou de Hollandse lekkernijen. En, en Paulie, komen mensen daar dan ook echt uh, uh, uitgedost als Hollander, als oranje klant? Um, nou, dat valt mee. De, de, de dresscode is uh, oranje chic. Dus het is wel een iets zieker feestje dan dat het uh, in Amsterdam en in de rest van Nederland uh, misschien zal zijn. Maar uh, zeker weten zijn de kernkleuren uh, oranje. Het is natuurlijk gewoon feest daar, uh, Pauline. Maar uh, ja, hoe, hoe, zit er nog een soort dubbelrol in? Uh, wordt er dan nog, uh, toch nog genetwerkt op zo'n moment? Of, of is dat even niet uh, aan de hand? Ja, zeker weten wel. Dat is wel het doel ook van het event om toch het Nederlandse, het Nederlandse bedrijfsleven dichter bij de Amerikaanse partners te brengen. Hm. Uh, daarom hebben we ook de bus voor gekozen om daar een scheiding in te treffen, zodat zij daar hun gang kunnen gaan en om later dan speciaal voor de Nederlanders een feest van te maken. Ja, dus uh, eigenlijk een warme uh, oranje omhelzing en hopelijk uh, vloeit er nog wat moois, moois uit voort. Ja, dat gaat zeker lukken. Een ja. beetje work and pleasure. Zo so is het. Ja, precies. Pauline Roukers, dankjewel voor je bijdrage uit Washington. En ik zeg een heel goede nacht tegen de heer Harko Alkema. Hallo. Dag, u heeft ons ja. gebeld met een uh, mooie herinnering aan onze vorstin. Ja, niet onze vorstin. Ja, wel onze vorstin, maar uh, lang geleden. Ja, hè? Het is een verhaal dat gaat over Willemintje. Nou, 1898. Dan gaan we echt een stuk terug in de tijd. Ja. ja. Dit is een verhaal dat een beetje geheim is gebleven, maar via Duitsland toch uitgelekt is. Wat was er namelijk het geval. We hadden ook weer datzelfde gale diner als dat we nu hadden. Alleen met die verstanden dat er toen voornamelijk ambassadeurs aan zaten. Want je kon die forkshuis ook niet zo in die tijd dat er nog geen vliegtuigen waren even aan laten rukken. Nee. Uh -huh. Dus een diner, alle ambassadeurs zitten aan tafel. Uh, uh, en iedereen... uh, meneer Alkema, even, ja? even tussendoor. Want uh, hoe weet u dit? Hoe komt u aan dit verhaal? Ja... Moet je me niet vragen. Oh. Nee. Maar u, u was daarbij? Of ik, nee? Dat, jongen, nee, dat nee, lijkt me niet dat kan he. niet. He. 98, dat lijkt... jonge man. Nee. Ik ben van 1933. Nou, dat is ook al een, een respectabele leeftijd. Ja, dank u. Maar sorry dat ik onderbrak. Nee, uh, dit is allemaal doorgekomen van dat de ambassadeurs aan tafel ja, zitten. Zeker, ja, zeker. Ik ga okay, komen. Nou, en hier is een takje te eten, en toen gebeurde er iets verschrikkelijks. Want we weten niet of Willemintje die dag nerveus was of iets verkeerd gegeten had. Maar opeens stond er vanuit haar richting het geluid van een enorme keiharde wind. Oh. Oh. Ja, op z'n Hollands gezegd, ordinair woord, scheet. Mm. Nou, u kunt zich voorstellen dat er een pijnlijke stilte viel. Maar die werd gelukkig opgelost door de Engelse ambassadeur. Die stond namelijk direct op en zei, I'm very sorry. Ah, ah nou, hij nam de op schuld zich. op zich. Die nam de schuld op zich, schitterend hè. Nou, iedereen is vreselijk opgelucht. Maar tien minuten later gebeurt hetzelfde. Oh nee, hè? En voor de, en voor de weer een stilte kwam, stond de Franse ambassadeur op en die riep: Pardon. Je Direct gevolgd door de Duitse ambassadeur die opsprong <laughs> en liep keihard door de zaal: De neeste Weer van het Deutsche Reich übernam. <laughs> het werd een soort wedstrijd wie toch die scheet had gelaten? Of wie eigenlijk de schuld op zich wilde nemen? Ja, ja dat was het verhaal. Ja. Dat is toch wel een heel mooi verhaal, ook dat Ik men maar... ja, toch de, de, de vorstin nee. in bescherming nam. Ja, maar het is ook mooi dat de Duits anders ja. natuurlijk voor zijn buurt ging. Ja, ook dat. <laughs> ja. Het is een mooi verhaal. U wilt niet vertellen waar, waar u het heeft gehoord nee, of hoe u het heeft opgediept, dat, maar... Uh, maar... Uh, uh, Journalisten vertellen ook nooit hun bron ja, dat een bron. Dan heeft u gelijk in. Prachtige bronbescherming. Meneer okay. Alkema, hartelijk dank voor deze bijdrage. Graag gedaan. En okay. Heeft u misschien thuis nog een mooie anekdote... of een mooie herinnering aan koningin Beatrix... of heeft u een goede tip voor de aanstaande koning Willem? Bel dan vooral met de telefoonnummer 0800-1121. Mooie herinneringen dus aan Beatrix... of tips voor de nieuwe koning, Klaas zei het al. En bekende Nederlanders, die vroegen we daar ook naar. Oude, grap dat je er wens Heel veel succes en dat je het maar uh, uh, goed mag doen en dat je het gewoon, uh, zoals wij hier ook zeggen, dicht bij jezelf houdt, dat je niet uh, meegaat in de poppenkast, maar gewoon de prins bent die de koning wordt, maar wel de koning van het volk. Dus zet hem op en uh, ik drink er eentje op je. Groetjes, Sander Sanderland, Sander ga 3FM collega, een uh, boodschap aan onze aanstaande koning. Ja, we gaan zo meteen naar Indonesië om daar te praten. Maar eerst luisteren naar muziek van Robin Thicke en Pharrell, Blurred Lines. What you mean?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 Ja, ook in Indonesië wordt deze bijzondere Koningin de dag gevierd. Correspondent Michel Maas is op de Nederlandse school in Jakarta... waar de kinderen bezig zijn met de Royal Games. Uh, Michel, uh, gaat het net als de koningspelen afgelopen vrijdag... op de basisscholen in Nederland? Ja, een beetje wel. Je hebt allemaal rennende, springende, gooiende... en hijgende kinderen hier. En grillende kinderen ook, een heleboel. Mm -hmm. En uh, ja, het is, het is gewoon uh, een beetje dolle pret. Daar komt het op neer. Het grasveld van die school, hier waar ik nu sta, is helemaal rood-wit-blauw geverfd. Alles is helemaal in, in, de, in de stemming. Nou, hebben de kinderen ook uh, meegekregen wat er in Nederland uh, gaande is? Nou, in ieder geval de Nederlandse kinderen. Want dit is wel een Nederlandse school, maar de helft van de kinderen die hier zitten zijn Engelstalig. Die komen uit allerlei andere landen. Hm. Dus die hebben het misschien maar half meegekregen, maar... De Nederlandse kinderen hier die weten het uh, heel erg goed wat er nu gebeurt hier. Ja, je hebt ook op uh, Twitter een uh, foto gezet. Daarin zien we alle kinderen prachtig in oranje gehuld. Uh, oranje kroontjes op. Ik zie zelfs een soort majesteit met een mantel rondlopen. Uh, ja, precies. Er was een uh, kroningsplechtigheid hier uh, in alle vroegte. Hm. Terwijl Nederland nog sliep, was hier de koningin al uh, drukdoende. En uh, de majesteit uh, drukte de kroon op het hoofd van een Willem-Alexander... Nou hebben we natuurlijk uh, uh, vanuit het verleden banden met uh, Indonesië. Um, is er ook nog voor de Nederlandse volwassenen het een en ander te doen rond deze bijzondere dag? Ja, er is in ieder geval vanavond uh, de grote uh, koninginnendag receptie van de ambassade. En uh, deze keer wordt die extra groot. Er worden 2000 mensen verwacht. Oh. En een groot aantal van die mensen, dat zijn, uh, ja, de meeste zijn natuurlijk Nederlanders... maar een groot aantal zijn ook uh, Indonesiërs die... Uh, ...in Nederland nog een warm hart toedragen. En op die receptie zullen ze live kijken naar de gebeurtenissen in Nederland. Ja. En er zijn hier ook een aantal uh, Nederlandse cafés in Jakarta. Cafés waar je frikandellen speciaal en van kroketten kunt eten. Ja. En uh, die zullen vanavond ook uh, helemaal in oranje zijn... En er een wat minder formele feestelijkheid van maken. Ja, want er is natuurlijk ook een gevoeligheid... in de relatie tussen Nederland en Indonesië. Um, koningin Beatrix heeft in, in haar jaren als koningin... daar ook wel het een en ander over gezegd. Uh, komt dat nog te sprake? Speelt dat nog een rol? Nou, voor het Koningshuis niet. Hè. Voor deze uh, kroningsplechtigheid... Uh, dat, dat vindt iedereen eigenlijk wel prachtig. Er heeft niemand problemen mee. Dat wordt helemaal niet gerelateerd aan dat... Uh, aan de moeilijke kant van het verleden. Hm. Uh, vandaag is het uh, ook voor de Indonesiërs is het gewoon een, een, een leuke, speciale dag. Ja, en uh, Royal Games op uh, de basisschool daar. Michel uh, Maas, uh, dankjewel voor je bijdrage. En aangeschoven is Thomas Boeschoot. Hij is student Nieuwe Media en Digitale Cultuur en zat in de commissie Cohen. Die deed natuurlijk het onderzoek naar hoe de Nieuwe Media invloed hadden op de rellen in Haren. Dag Thomas. Dag. Goedenacht. Goedenacht. Um, opgesteld, achter twee schermen zie ik. Um, hou je ja. een beetje echt uh, tot op de minuut in de gaten wat er gaande is op Twitter en op Facebook? Nou, dat, dat was wel mijn bedoeling. Alleen uh, ik ben de hele avond in Utrecht geweest en uh, nou ja... Het was zo druk dat ik eigenlijk geen bereik had. Dus ik heb wat dat betreft vrij weinig meegekregen. Maar ik heb nu een beetje, beetje bij zitten kijken wat er allemaal gebeurd is in. Nou, ja. opvallende dingen? Film eigenlijk wel mee. Het film me op dat net een uur geleden iemand vroeg. Uh, ik zal het even, even oplezen. Uh, wie komt er morgen rellen in Amsterdam Alla ja. ah, 1980? <laughs> Durf te vragen. Ja. Vond ik dat wel mooi geestig. Want, uh, laten we het niet al te serieus nemen. Ja. Ja, waarom niet? Maar Waarom moet je dit niet serieus nemen? Nou, dit is, uh, ja, dit is zo duidelijk een grapje. En, en, ja. Maar hoe zie jij dat dan? Ik, ik, als ik het zou lezen, zou ik denken, nou, wow, je weet het niet. Nee, echt niet. Nee, de hashtag durft te vragen. Uh, ja, dat dan geeft natuurlijk. hem een beetje weg, natuurlijk. natuurlijk. Maar... Nee, maar goed. Nee, dit, is, ja, dit is duidelijk een grapje. Niemand anders die zegt dan uh, nog uh, als reactie, bom erop. Maar ja, weet je, dit, dit gebeurt de hele dag. Dit is, dit is Twitter, dit is Facebook, dit, dit gebeurt daar. Ja, je hebt onderzoek gedaan uh, naar de redden in Haren... Uh, mm -hmm. Um, ja, daarin uh, kregen zelfs uh, de sociale media... een deel van de schuld in de schoenen geschoven... als mm -hmm. oorzaak van het ontstaan. Ja. Uh, daar is er natuurlijk het een en ander over gezegd later. Uh, ja, wat is de impact van, van sociale media op grote evenementen als deze? Nou, op, nou kijk, laten we Hare en Amsterdam wel even uit elkaar halen. Want het is wel even totaal verschillend. In Haren was in principe niks... totdat jongeren zich gingen organiseren, grotendeels via sociale media. Nou mm -hmm. ja, dan speelt het, wel, het is wel een rol, het is wel handig of dat nou Twitter of Facebook, in dit geval was het Facebook... maar het had ook zo'n ander medium kunnen zijn. Ja. Maar ja, tegelijkertijd weten we dat uit het verleden... jongeren, als ze zich wilden organiseren, deden ze het altijd wel. Ook zonder Facebook of Twitter. Mm -hmm. uh, en in Amsterdam is het natuurlijk, er is een evenement... en iedereen komt erop af... En sociale media speelt ook nog een rolletje, zeg maar ja. Maar dat heeft dus een heel andere, een ja, heel andere het is, rol. Het is niet zo dat er uh, speciaal uh, uh, iets georganiseerd wordt wat er nog niet is. Er is een groot evenement, daar komen mensen naartoe, Ja, je? precies. Ja. Kijk, nou, het kan natuurlijk wel dat je sociale media gebruikt... om een relletje te organiseren of, of, een, of een protest. Maar ja, dat is ook weer van alle tijden. Uh, uh, uh, zijn er analyses te maken uit? De, want je, je zegt van de, dit soort berichten, mm -hmm. hè, bijvoorbeeld van uh, hey, gaat er iemand nog een, bon, een rookbong gooien? Uh, ja. Wordt dat geanalyseerd ergens? Uh, nou, ik, ik neem aan dat de politie het aan het analyseren is. En er zijn heel veel mensen die uh, voor bedrijfjes werken... die dit soort pro die producten verkopen, dit soort analyses verkopen. En dan is zoiets als kon in de dag natuurlijk een mooie casus... Om, uh, om een beetje te showen wat je doet. Verkopen, ja. showen? Het klinkt een beetje ja. alsof ze het allemaal niet zo serieus nemen. Hmm. Nou, de, nou ja, kijk, uh, als er iemand het wil kopen... dan moeten ze het wel eerst serieus nemen... want zij is natuurlijk niet bereid er geld nee? voor te leggen. Maar kan je uitleggen wat ze dan proberen te verkopen... Ja, wat ze proberen te verkopen is inzichten in hetgene wat jij en ik denken... of wat mensen denken. Uh, dat veronderstelt dat uh, hetgene wat op Twitter gezegd wordt er ook toe doet. Nou, daar kan je natuurlijk je vraagtekens bij stellen. Ja. Uh, allereerst, uh, uh, als je kijkt naar wie er twittert in Nederland... Dat zijn, dat zijn hele specifieke groepen mensen. Dus het is helemaal niet representatief voor wat er in Nederland gebeurt. Nee. Maar maar ik, kan je, kan je, je iets je meer woorden geven aan die groep mensen die dan twittert? Uh, nou, voornamelijk journalisten, nieuwe media mensen. Uh, Politici, uh, hoger opgeleid. Uh, nou, tot voor kort was het ook voornamelijk man. Uh, in, in de Verenigde Staten hebben ze bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar uh, waar in de Verenigde Staten twittert men nou meer of minder. Nou, toen bleek dat in druk bevolkte staten uh, men ook meer twitterde in verhouding. Mm -hmm. nou ja, dus dat zijn allemaal. Uh, Twitter is niet een soort van afspiegeling van de samenleving, nee. maar een topje van de ijsberg, zeg maar. Ja. En de meeste mensen twitteren natuurlijk niet. Allemaal een makkelijk platform. platform. Ja, precies. Ja. ja. Ja, dat is makkelijk, maar uh, voor jou en mij. Maar voor onze oma van uh, 90 wat minder. Ja. En, uh, nee, maar en aan de andere kant kan je ook zeggen... Van het, het, er is wel een soort onderbuik die uh, helder wordt... Mm -hmm. uit, uit uh, de berichten die op Twitter uh, ja. uh, tevoorschijn komen. Ja, de, kijk, waar je dan naar refereert eigenlijk... is het gewoon dat het heel simpel, echt drempelverlagend werkt. Het maakt dingen zichtbaar, dus ook dreigementen, bijvoorbeeld... Ja. Um, uh, dus ja, dat klopt. Alleen ja, wiens onderbuik is het waar je naar zit te luisteren? Ja. Dat is dan ook weer de vraag. En is het slim om als je inderdaad iets wil uithalen in Amsterdam... om dat dan zo wereldkundig te maken? Ja, nee. Behalve als je, als je al impact wil maken zonder het te doen. Ja. Dat okay. kan ook. Dan kan het natuurlijk wel. Wat we bijvoorbeeld ook uh, deze week eerder zagen in Leiden. Met uh, die ja. jongen die uh, dreigde zijn leraar neer te schieten. Ja, al is de vraag of die persoon echt heel moedwillig uh, de boel wilde verstieren. Dat weet je niet. Misschien, uh, misschien was dat gewoon een onderbuikgevoel... en had hij helemaal niet het idee dat het zo breed opgepakt zou worden. Natuurlijk, maar, uh, ja. Er zijn uh, voor Amsterdam wel een aantal Facebookpaginas aangemaakt... Hè, waarin uh, wordt opgeroepen om uh, te demonstreren... Mm -hmm. Ja, je wilt een paar voorbeelden. Nou ja, doen. dat weet ik niet. Ik ben eigenlijk benieuwd... heb je het idee dat dat ook uit de hand gaat lopen dan? Of? Nou, nee, ik heb, nee. En kijk, protesten waren er sowieso al gekomen, neem ik aan. Ook zonder Facebookpagina's. Maar uh, uh, ja, nee. Kijk, de politie is nu zo op zijn hoede. En overal op elke hoek van de straat staat iemand... Ik bedoel, als je... Kijk, in Haren, als je dan met 5000 man aankomt zetten, dan, dan kan er chaos ontstaan. Maar hier in Amsterdam, zo'n 5000 man, meer of minder. Ja, ja goed. Kijk, um, wat ik onder andere ben tegengekomen. De meeste van die pagina's, trouwens, die Facebook-pagina's, er, er zitten helemaal niet zoveel mensen op. De meeste, het is best wel moeilijk om, om veel aanmeldingen te krijgen voor zo'n pagina. Maar wat ik onder andere tegenkwam, was. Um, weg met de monarchie. 200 jaar is meer dan genoeg is aangemaakt door Johanna van der Hoek... die destijds ook is aangehouden in uh, Utrecht, dacht ik. Ja, bekende Republikeinse. Met dat bord uh, ja, omhoog ja, stond. Ja, ja. Weg met de monarchie. Ja. Toen, ja, dat was wel weer een maf verhaal. Dus dat zij dus alleen maar door een tweet te plaats van... Hey, ik ben aangehouden, dat ze uiteindelijk gewoon een witte man haalt. En dus, nou ja, ja. een soort van verpersoonlijking van... Het een groep wordt. Is. He, ja, ja, precies. Ja. Maar dat heeft 1200 aanmeldingen. Maar ja, dat zie je ook altijd bij dit soort dingen. 18.000 uitnodigingen. Dus de meeste mensen die. Ja, weet je, die krijgen dat er die... ja. Ik merk aan alles dat jij het aan de ene kant heel duidelijk relativeert. Mm -hmm. uh, maar uh, er is ook een andere kant uh, waardoor je soms moet zeggen. van soms, sommige dingen moet je wel serieus nemen. En daar gaan we zo meteen eens even over uh, doorpraten, Pracht. Thomas. Yes. We gaan nog even naar de Utrechtse straten. Die worden namelijk steeds stiller. Maar binnen, ja, daar wordt gewoon de volop doorgefeest. Zo ook in de Utrechtse poptempel Tivoli. Daar is uh, DJ-collectief Boom Klatsch bezig met een uh, dampend optreden. Of ze hebben het net achter de rug. En verslaggever Martijn van Dijk die sprak dat drietal backstage. Nou, we zitten hier tegenover de drie heren van uh, Boom Klatsch, die net echt uh, de, de zaal uh, plat hebben gespeeld in Tivoli. Uh, jullie vertelden net al, het is een zware dag. Uh, Mark, hoe komt het zo? Ja, uh, vakantie, New York... Vandaag teruggevlogen, meteen door naar Eindhoven, daar uh, koninginnen nacht afgetrapt. En meteen daarna door naar Tivoli en uh, hier volle bak, ja, zweten, alles erop en eraan. <laughs> en dan is er ook nog vandaag de dag dat jullie uh, nieuwe EP uitkwam. Nou ja, nu dus eigenlijk gisteren, want het is nu al de dertigste. Craving um, uh, of a mad man. En toen dacht ik, uh, die 29 e is het uitgekomen. Uh, was dat eigenlijk een stille hint voor uh, Willem-Alexander als een soort madman? <laughs> nee, we hadden al eerder gepland, <laughs> in die datum. We we wel goede vraag. Goede vraag. Ja. Ja. <laughs> ik kan ze ook kunnen inkoop koppen, <laughs> maar ik ben niet zo eerlijk. Uh, er is heel veel kritiek geweest op het Koningslied. Stel dat jullie, ik weet niet of jullie het al gehoord hebben, jullie zijn op vakantie geweest ja, in New York. Ja, hebben het echt, echt volledig, nee, ik heb het volle ja behalve, ik heb, het ik heb een een stukje gezien, gezien geen boze tweets gestuurd. Nee, uh, ja. Hoe zou jullie, uh, uh, zeg maar, als jullie het helemaal mochten samenstellen, jullie ideale koningslieten uitzien? welke ingrediënten moet dat hebben? Ik denk dat je gewoon had moeten zeggen van het begin van Gasten, maak iedereen gewoon een trek op jouw manier. En, en uh, zend hem in als je wil. Of, of breng hem uit. Of, doe gewoon je eigen ding. Maar niet ja. laten we met z'n allen één harmonieus ja, niet maken. Ja, maar, dat ja, maar dat wil iedereen zeggen, toch? Met meneer you. <laughs> dat willen we niet. Met meneer Youbank erachter. En die, die produceert dat allemaal heel netjes uit. En, en uh, dat wordt er allemaal heel mooi. Niet. Gelukkig hebben we niet allemaal één mening in Nederland. Want Anders zou het echt super saai worden. <laughs> maar hadden jullie, stel nou dat jullie gebeld waren. Van jongens, we zoeken nog een soort van. Ja, een, een, een, een stevig stukje. <laughs> er tussendoor. Want in dat, dat mixen we dan gewoon heel mooi. zo tussen, alsof het helemaal zo klinkt zoals het, zoals het moet klinken. Ja. Hadden jullie dan ja gezegd? Nee, dat kan niet. Dat had niet gekund. Nou ja, maar uh, ik denk, uh, we, ik hadden, we hadden. We hadden uh, cravings of a madman en dan gewoon even 30 zeg maar, <laughs> <als een> seconden <laughs> zo erbij. Dat is zo Willem. <laughs> ja. Als het, met de w van met als het had gepast, dan had het zeker gekund. Maar uh, zoals je hebt gehoord, het origineel, daar had het nooit in gepast. Dus hadden we ook gepast. Ja, Martijn van Dijk sprak met DJ-collectief Boomklatsch in Utrecht. Heeft u misschien een mooie herinnering aan onze koningin Beatrix... of een goede tip voor uh, de aanstaande koning Willem? Bel dan vooral met 0801121. zoals Peter de Leeuwen dat heeft gedaan. Goeiedag. Uh, ja, Een directe ontmoeting, hè? De koningin ontmoet toen ze nog prinses was... Ja, het was de tijd, uh, de jaren zeventig, inderdaad. Ze was toen al prinses. En ook uh, wat wel bekend was, uh, ze had contacten met Mioor Boszart. Mm -hmm. Vandaar ook die uh, geheime foto ooit in de telegraaf. Dus dat betekende wel dat ze dus uh, meerdere contacten had. met Mioor je uh, Dat heb ik even gemist. Een geheime ja. foto in de telegraaf? Oh ja, nou, in de telegraaf van een foto... dat ze gesnapt was door een uh, fotograaf van de telegraaf... Mm -hmm. dat ze uh, ge gehuld in al eigen kleren, met Major Boshart over de wallen liep... Ja. Om, om te kijken wat voor werk Major Boshart deed. Dus okay. haar betrokkenheid bij dat werk was dus duidelijk aanwezig. Ja. En dat was dan ook weer niet zo vreemd. Dat wij zoek kregen in de Emiliehoeve. Dat was een uh, naam van de boerderij op de grens van Den Haag en En dat was in de jaren zeventig heel revolutionair, want dat was het allereerste... Drukvrije therapeutische combine voor drugverslaafden. Mm. En vooral de jaren zeventig kenmerkte zich natuurlijk ook door uh, echt de, de klassieke naaldspuiten, zal ik maar zeggen. De heroïnejongens. Mm. Dus uh, de betrokkenheid van die beide dames was wel interessant om mee te maken. En dat ze dat wouden gaan bekijken bij ons. Omdat ze een status hadden gekregen als officieel uh, een therapeutisch programma. Ja. En nou ja, goed, dat was de reden dat dus uh, de majoor samen met de, uh, de prinses ging, want dat was toen nog een prinses natuurlijk. Ja, en zij deed ook de opening dan? Ja, zij deed de opening, dat was wel geestig, Ik was daar beeldhouwer, schilder. ik had met allerlei jongeren een heel groot beeld gemaakt. En dat vond ze heel leuk, ze zei ja, ik wil wel een heel originele opening hebben van het nieuwe gebouw, want die Emiliehoeven was de oude boerderij. Ja, en, uh, en, en uh, hoe ging die opening? Heel nou, kort? er was een heel groot beeld gemaakt in beton van alle figuren. En uh, daar was van papier -maché een soort klok overheen gebouwd, goud geverfd... en met een klassieke oude fietsentrapper moest ze omhoog tillen, die klok. En dan ging er een bel luiden. Ja. En dat was dan het begin, zeg maar, officieel van het uh, gebouw, zo zou je het kunnen zeggen. Dus de roep om een originele opening was niet verdoven, maar Zorg, hoor ik wel. Nee, dat nee, vond ze uh, wel geestig uh, uh, maar... maar het was vooral, vooral haar belangstelling, hè. Ja. En uh, dat was een hele gevoelige periode in die drugsverslaafde wereld. En het was duidelijk dat zij dus ook met de majoor ja. naar dit soort zaken toe ging. En toen mocht ik in het klein kort even uitleggen. Want ik wist ook wel dat zij beelden maakte. En uh, toen mocht ik even een praatje met haar houden. Want ik zei nou: er is een klein ontwerpje gemaakt. En een paar. Nee. Even het een en ander uitleggen, een gesprek... Ja, ik uh... mocht het een en ander niet dat het nou zo heel diepzinnig ging. Maar nee, maar ik toch, heb... een, een gesprekje als kunstenaar zonder Nou, dat zou je kunnen zeggen ja. voor de grap, want ik had wel gezegd tegen haar... Uh, ik weet dat u beelden maakt, en toen zei ze... oh, wat grappig dat u dat weet. Ik zei, ja, nou ja. ja, dat was toen misschien nog niet zo heel erg bekend, dat zou kunnen. Nee, maar het ja. grappige was, ik had toevallig in een krant gelezen in Leiden... dat ze ooit eens een beeld had gemaakt voor een, uh, voor een speelplaats bij een... Uh, Peup de speelzaal. En die had zij gemaakt. Al met al een hele mooie herinnering. Peter de Leeuwen, ja. hartelijk dank voor het bellen naar 0800-1121. Heeft u nog een mooie anekdote of een mooie herinnering? Laat het gewoon even weten via dat telefoonnummer. Ja, en BN'ers hebben die ook hoor. Die mooie herinnering aan Beatrix. We vroegen hen ernaar. Ja, met Oscar Hammerstein. Uh, ja. ja, hij is onderweg. Ja hoor. Ja, met Oscar Hammerstein. Ja, wat ik van en Beatrix vind. Uh, nou, die hebben we natuurlijk fantastisch gedaan. Dat vindt iedereen. Uh, en de reden waarom men haar zo geweldig vindt... is omdat ze de... Uh, de, de, de koninkrijk was toch een redelijke wanorde achtergelaten... door haar moeder, koningin Juliana. Uh, die had uh, samen met prins Bernhard de monarchie... Uh, wat anders achtergelaten dan we het nu gewend zijn. En Beatrix heeft daar uh, uh, orde geschapen. En die heeft eigenlijk de kroon... En al zijn glorie herstelt. Dat maakt het voor Willem-Alexander ook een stuk gemakkelijker om te beginnen. Hij valt zogezegd in een gespreid bedje of een gespreide troon zou je in dit geval moeten zeggen. Um, dat maakt het vrij makkelijk om te beginnen. En ook uh, uh, voor de nieuwe koningin. Want hij hoeft maar te kijken hoe haar schoonmoeder deed. En dat de eigen vorm aan te geven Het gaat goed. Ja, Oscar Hammerstein met uh, zijn tip eigenlijk. Ja, Is het een tip? Nou ja, het is meer een herinnering. Deels een tip. Ja, uh, een mix van alles eigenlijk. Een mix hè? van alles. Ja, Zo mag event. ook hoor. En als iedereen heeft, 0800 1121. Onder uh, toeziend oog van expert Thomas Boeschoten uh, zit hij hier tegenover ons. Ja, zweethandjes waarschijnlijk. Oh ja, nu moet ik het wel goed doen. Ja. Wat is er allemaal voor getwitterd vannacht? Kees Doorstein. Nou, het is een beetje de tijd van dat de feestjes een beetje ten einde lopen. En daarom veel mensen die gaan slapen. En dat is uh, tweeten. En ik heb even. Slapen op mijn tijdlijn ingetikt. Nou, echt elke uh, nou, seconde komt er wel eentje binnen. Edstakio01 um, die tweet. Ik ga me opmaken voor mijn laatste koninginneslaapje. Vanaf morgen is het uh, voortaan een koningsslaapje. rusten? Troonswisseling. Ah. En um, uh, Maarten Bouma die zegt. Echt, ze kunnen morgen niet om 10 uur beginnen. Kom net thuis. Dan moet ik over zes en half uur weer met champagne gaan knallen op Wim Lex. Nou ja, Maarten, uh, wij, wij moeten nog wel even door, hoor. Dat, uh, <laughs> je hebt het zwaar. En Tris die zegt, terwijl iedereen nog lekker aan het feesten is... of net zijn bed ingaat, ga ik mijn bedje alweer uit. Hashtag Vrijmarkt. Dat dat zie je nu ook wel weer. Mensen die toch aan het opstaan zijn, die misschien hier naartoe komen... Um, um, even dan naar iets anders. Beatrix die was populair aan het begin uh, van de avond. Nu is Willem-Alexander het, uh, het gesprek uh, van de avond, van de nacht. Uh, Carmen die vraagt zich af hoe zou Willem-Alexander vanavond in slaap vallen. En Guido Weijers, cabaretier, die uh, antwoordt erop. Ik denk dat Willem-Alexander dit de hele nacht aan het zingen is. De dog is de brutaalste die ik kan... van de Leeuwen, koning, uh, ja. als je ja. herinnert. Ja, Ik vind hem wel leuk gevonden, hoor. Ja, ik ook. Ik, uh, ja. ik vraag me af of hij het aan het zingen is, maar... Nou, ik denk het niet. De lichten... De lichte, Misschien lichte, de prinsesjes? Hey, we ja. zien geen ja. lichtjes branden, nee. hè? En, uh, dus, uh, hij is echt diep aan het slapen. Uh, Eva Rijnberg, die uh, zegt nog... Ik kreeg vanavond een voorproefje van de Koninginnenvaart. Zag er goed uit. Tip voor Wimlex. Neem uh, morgen een trui mee. Um, <tus> en Werner Haas, die vraagt zich af... Wordt Nederland bij een scheiding van Maxima en Willem in twee gelijke delen verdeeld. je, uh, een, een beetje doemdenken, maar... maar ja. uh, <laughs> model en kroes die zit nu in New York... en die zegt, happy Queen's Night from New York. Speciale dag voor Nederland. Welkom, koning Willem-Alexander. Er zat nog een foto bij van haar met oranje haar. Die kan je nu zien uh, op de webcam uh, www.radio1.nl. En mijn laatste tweet, uh, dat is een speciale... want ik mocht van onze eindredacteur... maar één woordgrappen per keer uh, doen. Oh? En dit, dit is hem. Ik, hem. ik heb hem gevonden. Amy Ruitjens, daarvan komt hij. Zij zegt, ja, ik wil hem. Ah, nou ja. schattig. Dankjewel, man. En later spreken ja. we jou weer voor Tot een overzicht een van de sociale media. Het is vijf minuten, over half vijf op Radio 1. en, ja. en wij willen hem ook wel, die live muziek, toch? Ja, ja zeker ja, om dan toch wel. toch maar even in die woordgrapjes blijven. <laughs> uh, en het is niet één gast, maar, uh, maar liefst drie. En ik weet, uh, in ieder geval, Amy Landman uh, is de frontman, om het zo maar even te zeggen. Goeienacht. Goeienacht. Uh, uh, stel even je medemuzikanten muzik voor. Ik heb uh, Peter Pespes bij op Bas. En uh, Paul Schenstra op uh, van allerlei percussiedingen. Oeh, spannend. En wat <laughs> gaan jullie spelen? Ja. We gaan uh, uh, een aantal liedjes voor jullie spelen. Uh, het eerste liedje heet uh, Lief. Kom op. Wat erop. gaan we nou doen, denk ik dan? Hè? Ja, Dat denk ik wel.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 Get me back to where I'm from I will remember you all on my own In time I'll see how much that I've grown But for now it's time to go home Finally the fall of leaves begun fearing that it's you I have become. I idolize the light for us shine on. I realize the love zeg, Emiel Landman. Dankjewel. A bargain between beggars. En uh, ja, sfeer is voor jou belangrijk, Emiel. Uh, ja. Ja, dat is uh, in dit ene liedje eigenlijk al helemaal verteld. Maar straks gaan we er nog even kort over uh, doorpraten. Dankjewel. U kunt ons bellen op 0800-1121 om ons uw mooie herinnering aan koningin Beatrix mee te delen. Of natuurlijk ook een tip voor koning Willem-Alexander. Mevrouw Lemmens uit Kamperland heeft ons gebeld. Goedenacht. Goedenacht mevrouw. U heeft een mooie herinnering aan koningin Beatrix. Ja, daar heb ik ook. En ik ben er nog steeds heel dankbaar voor dat ze dat heeft voor mekaar gekregen. Wat heeft ze voor mekaar gekregen? Nou, dit namelijk zo. Toen zij is ingehuldigd, toen heb ik... De er staat de schoenen aangetrokken doordat er steeds mensen waren die nog een achterstallig loon moesten hebben. Een achterstallige soldei tijdens de Japanse krijgensvangerschap krijg, van al die mannen waar die vrouwen nog steeds geen centjes hadden op. De soldaten die in Nederlands-Indië dienden? Dat, dat, ja, dat, dat betreft hoofdzakelijk Nederlands-Indië. En waar er veel mannen ook allemaal aan de Burme-spoorlijn en elders zijn te werk gesteld en gestorven en nooit terug zijn gekomen. Zij kregen eigenlijk nog achterstallig loon. Ja, en, en u nog heeft daarom nog gevraagd. Nog steeds niet uitbetaald uh, en nog steeds niet bewerkt. Om niet onder de koningin Wilhelmina, niet onder koningin Juliaantje. En toen was Beatrix de derde koningin en toen heb ik de stoute schoenen al getrokken door te denken van, nou, ik ga ze nou toch eens een brief schrijven... en het helemaal eens vragen of dat zij deze zwarte bladzijde... voor zoveel nazaten en weduwen en dergelijke niet uit de boeken kon doen. En uw brief werd beantwoord. En dat is inderdaad gelukt... Ja, wat, wat, wat, wat uh, uh, kreeg u bijvoorbeeld ook nog persoonlijk antwoord van, van de koningin? Of was het opeens een maatregel die werd genomen? Ik heb zelf hier de brieven nog liggen die ik ook van het kabinet van de koningin kreeg. He, dat er hier geschreven werd van, ik kan het u even voorlezen. Zeer geachte mevrouw, namens haar majesteit de koningin, zeg ik u vriendelijk dank voor uw brief van, van 29, nee, nee ik heb te verkeren. Sorry, want dat is een antwoord wat ik alles toen gestuurd heb. Het is een hele wisseling geweest, hè? Ja, ik heb, ja, ik heb hier verschillende dingen nog liggen. Bovenvermeld de brief, dat was van achterstallig loon. En dat is ter hand gesteld, naar aanleiding van mijn brief. Bovenvermeld aan de koningin, gerichte brief. Werd vanwege haar majesteit ter behandeling in mijn handen gesteld. Naar aanleiding van, daarvan deel ik u het volgende mede. De zorg voor oorlogsslachtoffers oorlogs Ligt weliswaar op mijn terrein. Doch de kwestie en de niet-genoten soldaat tijdens de Japanse krijgsgevangenschap valt onder de verantwoordelijkheid van het minister van Binnenlandse Zaken. Ik heb daarom gemeend in uw belang te handelen door uw brief aan de genoemde ministerie te behandelen. Te over te dragen. Ik vertrouw je midden. En toen kreeg ik daar aanleiding daarvan. kreeg ik alsmaar ook al de notulen toegestuurd en zo. zo. en dergelijke. Ja. Want hier staat ook nog een brief. in opdracht van Hare Majesteit. bericht ik u dat de koningin. uw brief van 5 mei jongsleden. heeft ontvangen. en in handen heeft gesteld. van de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Maar mevrouw Lemmens, uh, uw familie. En, en ook meerdere families kregen 10.000 gulden. Ja, en toen, Een enorme uh, bedrag voor die tijd. Ja, en toen hebben ze dat uh, gelijk getrokken... door een ieder die er wel of geen uh, militair was... 10.000 gulden uit te keren. Wat heeft u uh, of uw moeder ermee gedaan destijds? Nou, toen kreeg mijn moeder dat geld. En mijn vader die ligt begraven in, uh, op een ereveld in Bangkok. Kanchanaburi. Want die was omgekomen tijdens zijn diensttijd? Ja, en die is in 1943 aan de Burme spoorlijn is die omgekomen... Tijdens de Japanse bezetting. En dan konden wij naar het graf van mijn vader. Oh. Want ja, we waren natuurlijk allemaal toch niet zo draagkrachtig erin. Want ja, je trouwt wel. Maar dan krijg je een gezin en dan moet je toch. En toen heeft de Oorlogsgravenstichting... en die heeft dan ook een heel heel mooi werk... en dat mag ook wel eens vernoemd worden... om al die mensen dan naar die, naar die graven toe te gaan laten gaan... die hier in Nederland wonen. Ook zowel in Indonesië en in de hele archipel waar Oorlogsgetroffenen naartoe kunnen gaan... naar hun nabestaanden die daar begraven liggen. En, dat en toen is... zijn wij via de Oorlogsgravenstichting... want die betaalt dan de helft van je reis... en je reis moet je zelf betalen. Nee. Uw herinnering aan koningin Beatrix? Ja, de vorstin ook, die dit mogelijk heeft gemaakt? En dan vind ik dat, uh, dat dat ook wel eens vermeld mag worden... dat zij daar toch ook een groot aandeel in gehad heeft. U heeft het bij deze gedaan, mevrouw Lemmens. Hartelijk dank. Ik hoop dat ik hierbij onze lieve koningin toch ook nog een heel hartelijk woord van dank mag geven. Zeker. Bij deze gedaan. We vroegen ook wel bekende Nederlanders... naar hun mooiste herinnering aan Beatrix, zo ook Jamai. Jamai hier. Nou, lieve koningin, ik wens u ontzettend uh, veel rust um, toe. En uh, uh, uh, uh, ga lekker genieten van alle mooie dingen die, uh, uh, die er nog zijn in Nederland. Behalve dan altijd maar weer linkjes door te knippen... en iedereen maar... Uh, Toe te lachen. Ga eens even lekker gewoon hup, de in en een borrel nemen en dan komt het helemaal goed. Ik wens je heel veel geluk en heel veel gezondheid toe. Ja, nou, die borrel komt er dus ja, later ja. vandaag, denk nou ja, het ik. Het is, is wel een, een vrouw op leeftijd ook. Hè? Dus, uh, Jawel, maar goed. Ja. Glas een, neutje, wijn. Een, neut. een neutje, een, een neutje. neutje. Uh, Thomas Boeschoten, nog altijd bij ons in de studio. Expert op het gebied van nieuwe media. Ook uh, lid van de uh, commissie Cohen, die onderzoek deed ja. naar uh, de rellen in dus Haren. Voormalig lid of Voormalig lid toch wel, ja. want je bent het dan met de commissie bestaan meer. Ja. Zo is het. Ja. Uh, we hadden het net even over uh, wat je dan precies op de gaten, uh, of in de gaten houdt op Twitter en op Facebook. En dat je sommige dingen natuurlijk een beetje met een korreltje zout moet nemen. Laten we zeggen, bijna alles. Bijna alles. <laughs> ja. Goed. Um, uh, dat zie jij, maar ziet de politie dat bijvoorbeeld ook? Want die hebben ook mensen zitten die dit ja. hele internet afspeuren... en misschien mm -hmm. toch iets sneller aanslaan. omdat ze denken, nou, die Thomas nou, die, uh, zit ernaast. Nou, de, de politie die heeft iets meer ervaring met dit soort bood, boodschappen. En uh, die zijn juist heel goed geworden in het, uh, het schatten van dit soort uh, berichten. Waar maak je dat het op? Nou ja, die, die hebben hele teams daarop zitten en die weten precies waar je, waar je wel niet, wat wel niet gevaarlijk is. Ja, waar maakt dat uit op? Dat gesprek? Het, het is echt een psychologisch verhaal, zeg maar. Nou, psychologisch. Nou, inschatten van hey, iemand schrijft dit op deze manier. Waarschijnlijk ja. is dit dan. Ja. Ja, ze hebben, ze hebben methodes, net als dat ze ouderwetse bombrieven ontcijferen als het ware. En kijken, nou, is dit realistisch? Moeten we ons hier zorgen over maken of niet? Nou, zo hebben ze dat ook voor tweets. En volgens mij verschillen die twee niet zo erg van elkaar. Behalve dat ze weten dat je via Twitter en zo er iets meer krijgt waarschijnlijk. Waar let je op? Bijvoorbeeld op woordgebruik? Nou, dat weet ik niet precies. Maar uh, waar, wat ik me kan voorstellen is dat je in ieder geval heel, kijkt naar, uh, heel goed kijkt naar hoe concreet het is. Dus heb je een plek, heb je een doelwit, uh, heb je een datum... Uh, in Leiden was dat allemaal vrij concreet. Ja, heel er zat concreet. alles in, zullen we ja, zeggen. Ja, ja. ja oké, okay, alle scholen in Leiden hadden het kunnen zijn... maar uh, het was relatief concreet, ja. Ja. Hey, Wat uit jouw onderzoek bleek, uh, met mm -hmm. uh, de en in haar... is dat mensen die berichten plaatsen op Twitter of Facebook... Uh, uiteindelijk over het algemeen niet de mensen zijn geweest... die zijn opgepakt, hè? Nee. Wat zegt dat over de sociale media? Uh, nou, we hebben het al een beetje geprobeerd te relativeren. <laughs> nou, dat kan je nog meer doen. Nou, wat we vooral hebben geconcludeerd daaruit is dat... Uh, op het moment dat je op sociale media een beetje een, een boefje bent, zeg maar zeggen, dat je dat niet per se in, het, in, het, uh, in de realiteit, uit uh, haren ook bent. Uh, dat was de voornaamste conclusie. Uh, dus, dus ja, het is niet één op één. Uh, de veiligheid is, is er ook niet één op één. Wat op Twitter gebeurt is niet meteen te vertalen naar wat er op straat gebeurt. Ja. Maar ja, eigenlijk hoor ik je de hele nacht, nu je hier in de studio bent... Uh, uh -huh. de boel ontzettend relativeren. Ja, sorry. Terwijl, uh, de, de, de realiteit is wel, zodra je iemand wat op Twitter schrijft... en het zijn er eens een keer tien, dan is het gewoon nationaal nieuws. Als het een gevoelig onderwerp ja. betreft. Nou, dan hebben we nog veel te leren als uh, nieuws zijnde. Je zegt, want die impact Daar die dus telt niet zozien, eigenlijk niet. Nou, laat nou, ja, ik zo zeggen. Wat mij de laatste tijd is opgevallen in de media... is dat er heel erg veel gespeculeerd werd op uh, gevaren... en op dreigingen en op problemen die allemaal kwamen... en hoe we daarmee om moesten gaan. In plaats van dat we eens kijken naar wat er werkelijk gebeurt. Bijna iedereen wil gewoon een leuk feest... en gaat een lekker een leuk feest vieren. Hm. Uh, dus, dus ja, we kunnen wel de hele tijd uh, bang speculeren. Maar over het algemeen, ja... Uh, Heb je een verklaring voor, voor dat fenomeen? Dat fenomeen. Nou, het lijkt mij dat, uh, dat allereerst Leiden eraan bijgedragen heeft... omdat het vrij recent was. Hagen, omdat het vrij recent was. Um, dus, dus dat. En natuurlijk omdat we vorige, vorige keer met Koning in de Dag... ook wat problemen hebben gehad. Of in ieder geval met die, uh, met die Suzuki Swift die uh, in uh, ja, Apeldoorn dacht. 2009, Ja. Ja, dus, dus, dus, dus ik denk dat er wel een soort angst zit... en een soort urgentiegevoel van... ja, we moeten daar iets mee, maar... Um, ja, ik maar vind is het wel jammer. Omdat wij nog een beetje uh, uh, ouderwetse media zijn, om het zo maar te zeggen. Uh, mm -hmm. In print, radio, tv en social media is natuurlijk hartstikke ja. hip en nieuw. En, en, ja. en sommige mensen weten misschien niet goed hoe ze ermee om moeten gaan. Is dat wellicht ook die kloof? Misschien. Nou, We hebben twee werelden genoemd in het rapport. Of zo heet het rapport. Ja, <lacht> ja. ja. En, uh, daar hebben we hem. Ja, en, en soms, ja, kijk, soms is het ook best wel moeilijk om in te schatten... wat er wat op sociale media gebeurt. En om dat een beetje te relativeren. Dat klopt. Maar ja, dat, dat. Kijk, weet je wat het is? Uh, op het moment dat je op sociale media iets ziet gebeuren, dan vereist dat om dat goed in te schatten ook een soort culturele kennis. Dus uh, bijvoorbeeld, als iemand het woord Semmer gebruikt, semmer. Nou ja, dan weten jullie niet wat dat betekent. Geen maar. idee. Nou ja, maar goed. Semmer betekent eigenlijk uh, een, soort, een soort troep. Een soort vieze troep, zullen we zeggen. Of kabouter. Nou, dat betekent. Uh, dat was uh, de kabouter. Dat is een referentie naar de film Project X, waarin die hele. Uh, kapout er vol zat met, uh, uh, met drugs. Ja. Ja. Dus nou, dat soort woorden, weet je, als je niet weet wat het betekent... snap je de context dan niet. Nee. En een tweet is al zo contextloos, want je ziet alleen maar een bericht. En nou ja, wie zit erachter, dat weet je niet. Uh, wat bedoelt hij werkelijk? Uh, was het een grap met een vriend? Uh, wat zit er, dat weet je allemaal niet. Maar eigenlijk zeg je is... van, hé, hey, uh, laten we het dan maar even ouderwetse media noemen. Mm -hmm. uh, relativeer die, die, die sociale media nou eens een beetje. En ga niet op elke tweet uh, zitten, want dat gebeurt toch wel regelmatig. Mm -hmm. ja. Nou, soms... Ik uh, ja. bedoel, uh, je, je aankomende uh, dag zal je ook zien. Ik bedoel, we, wij doen het ook. Uh, samenvattingen mm -hmm. van, hé, hey, wat wordt er gezegd op, ja. op uh, Facebook, op Twitter? Ja, maar dat is wat anders. Hè. Kijk, dat zijn, dat zijn gewoon uh, een, een impressie geven van wat er gebeurt. Dat ja. is leuk. Alleen op elke dreiging aanslaan, ja, dat, daar moet je altijd voorzichtig mee zijn. Nee, maar als er nu tien tweets zouden zijn van... Uh, we gaan nu daar en daar naartoe iets doen, dan zouden wij daar Ja, ook, dan zouden uh, die, die er bovenop duiken. Ja, ja dan zouden kan. die het waarschijnlijk ook nog groter maken dan het al was. <laughs> oh, dan geef ja. je ons de schuld. Nee, dat is oh, ja, kijk, Laten we wel wezen in haren. Het, het is gewoon wel dankzij de media groter geworden. En het gekke is, en dat is het voor jullie... op het moment dat je uh, neutraal... Bericht doet, betekent dat niet dat het een neutraal, dat het geen effect heeft. Nee. Je zet het wel op de kaart. En er is dus. altijd een soort spanningsveld tussen de urgentie van iets wat zich ontwikkelt en dus nieuws geheten mag worden. Precies. Ja, en, ja, dus en... wa wanneer mogen jullie dan meedoen, zullen we zeggen? We duiken er toch bovenop, vrees ik. Ja. Ja. Goed, uh, uh, um, dankjewel Thomas uh, voor, voor, voor, voor jouw inzichten in uh, deze sociale media. En uh, ja, ik begrijp dat je ook nog uh, gaat afstuderen op dit onderwerp. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. uiteindelijk. Ja, kijk, Cohen die heeft een beetje vertraging... Uh voor een beetje vertraging gezorgd. Oké. Okay. Dus, uh, ja, hij vroeg me bij de commissie en ik zei tegen hem: ja, maar ik moet ook nog afstuderen. Okay. Maar je blijft het wel even voor ons volgen, hè, Thomas, want je bent ook het volgende uur nog, eh, nog onze ja. gast. En je zit achter twee mooie schermen, dus ik zou zeggen, ja, uh, spoort ze voor ons op. Er gebeurt bij weinig op dit moment. Oh jee, dat is iets minder goed nieuws. <hijf> de eerste feestvieders die gaan naar bed, maar er zijn ook alweer mensen die opstaan. Bijvoorbeeld Inge Verkerk uit Limburg. Zij mag namelijk in de Nieuwe Kerk, hier aan de overkant van de Dam, erbij zijn. En is net wakker met een groep kinderen van basisschool. De Slee in heel, of Sleijen, ik weet het niet precies. Uh, Inge, goeienacht. Een hele nacht. Is het dus Sleeën? De Slijen. De Slijen, in heel ja. Ja, onder politie escorten naar Amsterdam zometeen? Ja, dat is de bedoeling. Ik vind het spannend. Dat kan ik me voorstellen. Wat is maar de reden vind... daarvan? Uh, ja, wij moeten dadelijk naar Schiphol, naar een gehuurd busje. En van daaruit worden wij onder politie escorten naar de kerk gereden. Omdat we, ja, ze zeiden, we, Wij dachten eigenlijk, we gaan met de trein. Maar ze zeiden, ja, dat ga je nooit redden. Nee. Want uh, de kans dat je dan te laat komt, is veel te groot. Dus uh, we doen het op deze manier. Ja, en er zijn bepaalde evenementen waarbij je niet te laat wil komen. En dat is er één van vandaag. Ja, ja, ja. Ja. Belangrijke vraag, wat trek je aan? Uh, dat was nog een heel gedoe, want ik ben zes maanden zwanger. Oh jee. Dus dan heb je ook nog met positiekleding en zo van doen. Dus uh, ik heb een zwarte rok aan met een, uh, met een truitje en een jasje en uh, een panty natuurlijk. Want ja. Uh, ja, er waren toch bepaalde voorschriften. Dus. Nog laten keuren door iemand? Uh, de hele familie <laughs> heeft gekeurd. Ja. En ik ben goed gekeurd. Dus. Hey, oh, dat, is, dat is mooi. Ja. Maar, maar niet om het een of het ander. Het is tien minuten voor vijf. Jullie moeten wel ja. erg vroeg op pad, hè? Ja, wij moeten om, uh, ja, om zes uur rijden de bus weg. Dus, uh, en ik mag natuurlijk niet als laatste aankomen. Nee. Dat zou niet zo netjes zijn, inderdaad. Nee. En, en, en de kindertjes zelf? Um, uh, zijn die een beetje gespannen? Die vinden het heel spannend, ja. ja. Die zagen ook wel een beetje op tegen het lange wachten... Maar uh, ja goed, ze, hadden, ze kregen heel veel aandacht van, van, uh, ja, van, van, van mensen om hen heen en ook van de media. Dus ze waren ze waren een beetje overdonderd. Nee. En waarom mogen zij uh, en, en jij er eigenlijk naartoe? Um, je bedoelt waarom zij uitgekozen zijn of je bedoelt waarom de school sowieso mag gaan? Nou ja, bij uh, beide dan denk ik uh, ja. Ja, eigenlijk. Nou, de school de school mag gaan, omdat wij uh, wij hebben rond Printjesdag hebben we meegedaan aan De derde Kamer. En dat betekent dat je met de klas een paar stellingen moet bedenken en uh, die, daar moet je ook een debat over voeren. Dus de kinderen moeten ook voor- en tegenargumenten bedenken. En uh, dat is de bedoeling dat je dan van de winnende stelling, zeg maar, dat je er ook op een verslagje van schrijft hoe dat, hoe dat debat in elkaar, hoe dat er nog gegaan is en hoe dat in elkaar stak. En dat hebben wij opgestuurd dat verslagje. En uh, ja, we zijn een van de drie winnende scholen. Zo. So. En toen zijn we naar Den Haag gegaan om, want dat was eigenlijk onze prijs, we zijn naar Den Haag gegaan om daar met echte Kamerleden een debat te voeren. Uh, en, en tot zover eigenlijk. Maar toen kregen we ineens bericht dat, wij dan, dat het leuk zou zijn als die drie scholen die dat gewonnen hebben, ook naar de Nieuwe Kerk konden komen met uh, in eerste instantie met negen leerlingen. So. Nou, het belooft een hele spannende dag te worden. Inge, ja. uh, we bellen je over een half uurtje nog een keertje... om eens te horen hoe het met uh, de kinderen is uh, Ja, dat is goed. Veel succes en uh, succes ja. met wakker worden ook. Hè? Tot straks. Ja. En aan de telefoon is uh, Timo uit Den Haag... met een tip voor onze nieuwe koning, Timo. Ja, goedemorgen, Deborah. Go ja, goedemorgen. En Klaas, natuurlijk. Dank u. Wat is het... Ja, ik vond het bijna aanmatigend om een tip te geven... maar ik kan het toch niet laten. Nou, <laughs> daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Want, ik zou zeggen, laat hem horen. Ik dacht, uh, voor prins, prins Willem-Alexander, die dadelijk koning Willem-Alexander wordt... dacht ik de volgende tip te geven. Ik heb er lang over nagedacht en veel geschrapt en veel geschreven. Maar uiteindelijk kom ik uit op... steun vrijelijk en ongerend op de meest wijzen onder ons... opdat u ruimte houdt voor ons allen. Dus steun vrijelijk en ongerend op de meest wijzen onder ons... Opdat u ruimte houdt voor ons allen. Je hebt er aan, uh, aan lopen sleutelen, je hebt ja. er lang over nagedacht. Kan je, kan je ja. uitleggen wat je hiermee wil zeggen? Nou, een, een mens, zeg maar, is deels emoties, een gevoel, zeg maar, en deels uh, verstand. En af en toe heb je even ruimte nodig om te luchten, zeg maar, om gewoon vrijelijk je mening te kunnen zeggen. En ook te kunnen, uh, stoom te kunnen afblazen. En bij wie moet je dat dan doen, zeg maar? En dat zijn toch de meest wijze onder ons die ook weten, uh, zeg maar dat ze meer schade aanrichten door iets publiek te maken dan door het geheim te houden of gewoon te vergeten. Zijn er dan ook namen die uh, in gedachten schieten? Nou, in eerste instantie de actuele de minister-president die op dat moment zit, want die heeft er ook belang bij zeg maar, dat het landsbelang niet geschaad wordt. Dus dat is zeg maar, iemand die er ook met handen en voeten aan gebonden is om wijs te blijven. Maar ik dacht ook zelf aan uh, Ernst-Ginisch-Balien... want die hoorde ik ook gewoon heel duidelijk uh, zijn positie bepalen op de Radio op Radio 1 over... Uh, die was bij... waar was die ook alweer? Bij VPRO of zo? Of de EO? Ik weet het niet meer. Mm -hmm. die, had, die had in ieder geval een duidelijk uh, begrip... Uh, die, die had duidelijk begrepen hoe de constitutionele monarchie in elkaar zit... en wat de functie van de koning is in ons staatsbesteld. Historisch besef. Ja, nee, nee, nee. Ja. Uh, gewoon juridisch besef. Juridisch besef vooral, Ja. ja, ja. Dus dan denk ik van nou, die kan wel helpen om, in ieder geval helpen om wijze mensen aan te wijzen. En, en ook mensen te doorgronden of ze in staat zijn om te begrijpen ja. uh, hoe het menselijk functioneren in, uh, hoe heet dat, in balans te brengen is met uh, het functioneren als koning. Steun vrijelijk en ongeremd op de meest wijze onder ons opdat u ruimte houdt voor ons allen. Timo uit Den Haag, hartelijk dank voor de bijdrage. En van een zeer wijze tip naar een kritische opmerking van Melanie. Melanie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik krijg een beetje de indruk dat we allemaal heel erg positief moeten zijn over heel het gebeuren. En dat bent u niet? Nee, dat ben ik zeker niet. Waarom niet? Nou, ten eerste het kost uh, ons een uh, heleboel geld, morgen die dag. Mm -hmm. En dan denk ik, ik werk in de gezondheidszorg en daar kan dus niks meer. Ja. En dan wordt maar bezuinigd en het gaat de kosten van al onze cliënten. En dan denk ik, ja, waar zijn we allemaal mee bezig? En ja. ik heb ook het idee dat we dat... Ook allemaal niet mogen laten horen, het, het negatieve geluid. Als je morgen met een, met een, een bordje gestaan staan van uh, dit wil je niet, word je opgepakt. Nou, is, krijg... er is natuurlijk wel ruimte om te protesteren, dat heeft de, Nou, de ik gezet. heb vanavond even de, op televisie gekeken. Ja. En daar wordt dus heel streng op, op opgelet. En er wordt ook gezorgd dat je niet met zo'n bordje mag staan daar. En dan denk ik, ja, en welk land even? Nou, we zijn een land van, van mensuitingen. Ja. En dat is morgen ver te zoeken, hoor. Morgen. Ja, of vandaag is het inmiddels ja, al uh, alleen maar ja, ja, feestelijk ja, ja. geluid en geen kritiek dus. Nou, u heeft hem wel bij deze bij ons laten horen. Zo is het. Nou ja, ik hoop dat er nog wat meer mensen meekomen, komen. Want ik krijg alleen maar van die hele leuke verhalen. wat mooie, mooie, mooi. En dan denk ik, nou, dat is toch niet de werkelijkheid en ik heb er veel meer mensen zo denken. Nou, wie die kritiek deelt mag ons bellen op 0800-1121. 0800-1121. Zometeen gaan we nog een, een uur verder met uh, verslag uit het land. Live verslag, uh, de gebeurtenissen die in het land plaatsvinden. Maar natuurlijk ook hier op de Dam in Amsterdam, waar we live van uitzenden op Radio 1. Nu is het nieuws van 5 uur.